Living on video en Paquito en straks. Mooie, the... Abba. Altijd Abba! Your music. Maar eerst het Jimmy's nieuws van 2 uur en die krijg je vracht van Oscar van Oorschot. Goedenacht. De meeste treinen van en naar Londen rijden vandaag weer, is te zien in de dienstregeling van Eurostar. Gistermiddag werden bijna alle treinen geschrapt... door een kapotte bovenleiding in de kanaaltunnel. Eurostar waarschuwt wel dat treinen nog op het laatste moment kunnen uitvallen. Mensen van wie een trein is geannuleerd... kunnen kosteloos omboeken of hun geld terugkrijgen. Meer problemen op het spoor? In de Amerikaanse staat Kentucky is een goederentrein ontspoord. 31 wagons raakten daarbij van de rails. Niemand raakte gewond, maar sommige wagons stonden in brand en er lekte gesmolten zwavel uit. Vanwege de giftige rookwolken werd een groot gebied rond de plek van het ongeluk afgesloten. Het is nog niet duidelijk hoe de trein kon ontsporen. Bondskansleer Merz roept Duitsers op om rustig te blijven en vertrouwen te hebben in het beleid van zijn regering. Dat zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij verwijst daarmee onder meer naar de dreiging uit Rusland, maar ook naar binnenlandse kwesties, zoals de hervorming van het pensioenstelsel. Dat was afgelopen jaar een heet hangijzer in de Duitse politiek. En daarvoor Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het WK. Hij verloor de achtste finales met 4-1 in sets tegen de schot Gary Anderson. Ook Kevin Doetstrand in de achtste finale. Hij verloor van oud wereldkampioen Luke Humphries. Een andere Nederlander, Gian van Veen, wist zich eerder op de avond wel te plaatsen voor de kwartfinale. Hij won met 4-1. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en daardoor kan het verraderlijk glad worden. In bijna het hele land geldt code geel. De minima ligt tussen de min 1 en plus 4. Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Oscar, dankjewel. Q-verkeersinformatie van Flitsmeister. Zonder files wel één flitser. Oppassen, A67, Venlo Eindhoven. Daar staan ze met de 74-9. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het foute uur. Komt met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-music. Mattis Jansen. Met zo de allerbeste festival tip voor 2026 voor je. Ik weet wat het allergrootste feest gaat worden. En dat ga ik je zo vertellen. Sounds better with you All night, all En de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw.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 Deze kan je in 2026 dus live gaan horen, Q-music. Foute party. The big, big, big, one. Ja, agenda in de aanslag. 20 juni, zaterdag 20 juni 2026. Even rood omcirculing agenda, want dan moet... En wil je absoluut in het Philipsstadion in Eindhoven zijn. Ik bedoel, niet alleen jij bent er, hè. Toybox is er. Chaotic, Marco Schuibaker, Chris Cross Amsterdam... wel Welte, Rolf Sanchez, K3... Venga Boys Mijn Talks voor uh, Doel ja, En de vrouw dus die je net hoorde, uh, Mel C Bekend van de Spice Girl Ik heb het over het allerleukste feestje van het jaar uh, De Foute Party, dit jaar gaan we verhuizen Van de Brabant Halle naar het Philips Stadion in Eindhoven En dan gaan we het noemen De Foute Party, The Big One Ik dan kan je één ding beloven Het wordt nog zoveel dikker dan dat je van de Foute Party gewend bent Ja, het wordt echt leuk hoor uh, en om het nog leuker te maken, uh, voor jou, uh, je kan er gratis bij zijn. Dat is leuk. Uh, de hele week spelen we hier al namelijk bij Q de Foute Missie. Heb je misschien wel meegekregen. Morgen, of eigenlijk vandaag, 31 december, is je allerlaatste kans... op foute tickets voor het allerfoutste feestje van 2026. Twee tickets kan je winnen. Uh, en de kans krijg je bij Joost en bij Mano. <middels> Sì, tu la parla miet americano. Bona sa fa l'amore sotto luna. Con madrenen cave di I love you, Patta l'americano. Spiky Music en raak tijdens Oud en Nieuw. Ik vind het mooi. Ik kan wel een klein beetje de sfeer bij iedereen mee proeven in de app. Letterlijk proeven. De ene is oliebollen aan het bakken. De ander zit aan van die appeldingen. Uh, nou, oud en Nieuw komt eraan. Je voelt het echt aan alles. En ik vind het mooi, want iedereen is natuurlijk een klein beetje aan het aftellen. Het duurt nog maar uh, ongeveer 22 uur, iets minder. Uh, en dan begint 2026, uh, behalve bij Janneke. Want Janneke, uh, hoeveel uur moet jij nog? Ik heb nog ongeveer, even tellen, ik denk een uurtje of negen. Negen? Ja. Vanaf waar bel je? Ik bel vanuit Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland! En je hebt Q gewoon aanstaan. Ja, zeker. Wat onwijs leuk. Wat ben je aan het doen? Ja, ik sta oliebollen te bakken. Kijk, dit is toch fantastisch. Je staat in Nieuw-Zeeland ja. oliebollen te bakken. Is dat, is dat ook een ding in Nieuw-Zeeland, de oliebol? Uh, niet echt. Onder de Nederlanders waarschijnlijk wel. En wonen er veel Nederlanders maar, dan bij jou in de doels? Ja. Uh, ja, toch wel. Oh, echt? Oh. Ja. Je zult verteld staan hoeveel Nederlanders er aan deze kant van de wereld wonen. Dus je hebt eigenlijk gewoon een hele buurt vol Nederlanders. En jullie praten, praten met z'n allen Nederlands. En dan gaan jullie met z'n allen in de schuur oliebollen eten. Met oud en nieuw. Ja, dat zeker weten. <laughs> Wat goed. En je vertelde, je bent oliebollen aan het bakken. Maar je introduceert ze ook een klein beetje in Nieuw-Zeeland, of niet? Ja, want wij hebben uiteraard ook heel veel Nieuw-Zeelandse vrienden. En als die overkomen. Uh, op oudjaarsavond, dan moet je natuurlijk wel een oliebol kunnen aanbieden. Ja, dat wel. Maar wat, wat, wat zeggen zij yeah. dan als ze zo'n vette bal zeg maar, in hun handen krijgen? Oh, ze vinden het helemaal geweldig. Echt? Ja. Yeah. Het nee, is toch fantastisch. Ja, ik vind het leuk dat, dat zelfs de oliebol in Nieuw-Zeeland... eigenlijk een klein beetje grip op de wereld heeft gekregen. Dat het toch wel een beetje Nederlands, uh, Nederlandse cultuur daar... Ja, ja, je moet tradities toch in ere houden. Ja, dat zeker. Dat sowieso. Hé, hey, uh, Janneke, ik wens jou heel veel plezier met Oud en Nieuw. 9 uur nog dus. Uh, aftellen geblazen. En uh, veel plezier met het eten van die oliebollen. En ja, bied uh, ze aan iedereen aan die je ze daar ziet, uh, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik zeker doen. En alvast een hele fijne jaarwisseling in Nederland. Nog ietsje langer wachten. Ja, dat zeker. Maar dat duurt niet heel lang meer, hoor. En, no en doet... nog een hele fijne uitzending. Nou, dankjewel. Dat wordt zeer gewaardeerd. Janneke, een hele fijne dag nog. Dankjewel. To ik heb straks iemand voor je die op de line-up van de foute party staat. Uh, maar eerst wil ik even checken wie er wakker is in. Hoe? Wat? Waar? Wie? Om half drie. Oudjaarsdag. Even checken of dat mensen hun uh, slaaprima al een klein beetje aan het trainen zijn. Ik kan me wel voorstellen. Ik ben er wel druk mee bezig in ieder geval. Ben je wakker? Dat is de vraag van de nacht. Laat het even weten via een bericht in de Q-app. Vertel even wat je aan het doen bent. Misschien zit je wel inderdaad oliebollen te bakken. Ben je nog een spelletje aan het spelen? Ja, wat ik me ook kan voorstellen, zo rond 20 over 2 s'nachts. Misschien heb je, je Tinder wel even opengeslagen. Heb je nog niemand om oud en nieuw mee te spenderen. En dan nou, doe je toch nog even een laatste poging. En in het bijzonder even een oproepje aan iedereen die aan het werk is op dit moment. Want stuur nog even niet in wat je aan het doen bent. Bent, stuur alleen het woord werk. Als je aan het werk bent... en ik ben echt benieuwd wie er nu nog allemaal op deze dag aan het werk is... midden in de nacht. Maar stuur dan even alleen het woord werk. Um, dan ga ik straks namelijk even een poging wagen... om in een minuut tijd allemaal vragen op je af te vuren... en er op die manier achter te komen wat voor werk je doet. Stuur werk. Als je aan het werk bent in de Q-Music app. Goed. We hebben dus van de q App erbij. sounds better with you i'll give you love the things you want Ooh, I Wish you were here so I could hold you tight. Pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? Why did your love have to go? When I would do anything for you, I would. Thinking of ways that I can win your heart so confused, but don't know where to start, visions of love forever in my mind, I wait for the day when I can say that love's fine.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 Ich bin wie du, diesen Wiesen und Meer, darum brauch ich dich so sehr. Wat houd je bezig om half drie? Uh, Sandra die hebben bijvoorbeeld uh, vakantie... dus eigenlijk al de hele week tot laat spelletjes spelen. Lekker bezig, Sandra. Uh, Tristan die stuurt uh, dat hij net uit de sportschool komt lopen. Dan is dat een uh, 24-7 gym, denk ik toch? Dat is helemaal hip tegenwoordig. Uh, Brechtje die stuurt personeelsfeestje gehad in de beste bruine kroeg van Nederland. Wat een kuddag voor een feestje voor oudjaarsdag, Maar jezus, wat een dik feest. Pupquiz, zangetje, top geregeld. Kijk, het zijn de berichten. <lacht> Lekker bezig, Brechtje. Uh, Arjan die stuurt nog uh, met mijn zoon Dien en ik. Uh, wij zijn onderweg om oliebollen te gaan bakken. En uh, Manolite stuurt Q-Music kijken, luisteren, op mijn telefoon kijken. Dankjewel, Manolite. Ik zeg een hele goede uh, nacht tegen Jeroen. Goedenacht, goedemorgen. Hoe is die? Ja, prima, prima. Ben je moe? Nee, dat niet. Kijk, dat is goed. Nee, dat, ik, ben, ik ben gelijk al even stiekem vragen aan te stellen, want dit is allemaal handig straks. Uh, ik ga straks een poging wagen om jouw beroep uh, te raden, als dat mag, uh, Jeroen. Ja, uiteraard. Ik ga straks in een minuut tijd allemaal uh, uh, vragen op jou afvuren... Uh, uh, die te maken hebben met het werk wat je uitvoert. En uh, ik ga dus na die minuut tijd een poging wagen om uh, te raden wat jouw beroep is. Dat is helemaal akkoord, toch? Ja, ja dat is prima. Fantastisch. Uh, mensen in de Q-app, mocht je mee zitten luisteren en denken van... oh, dat beroep van Jeroen, dat komt wel goed, dat ga ik wel raden. Uh, stuur het even in via de Q-app, ik kan de hulp goed gebruiken. Ga ik de tijd hier ondertussen starten. Uh, Jeroen, gaan we... Is goed. Jeroen, werk jij op een kantoor? Nee. Werk je in een soort loods? Eh, uh, half. Moet jij veel met je handen werken? Ja. Uh, zorg jij dat spullen ergens komen? Eh, uh, ook. Gebruik jij machines voor je werk? Eh... Uh... Uh, het is makkelijk als ik het heb. Is, okay. Ja, soms. Het is makkelijk, uh, oké. Okay. Uh, uh, werk je alleen of met collega's? Uh, het grootste gedeelte werk ik uh, alleen. Alleen, oké. Okay. Moet je ook veel deadlines halen dan? Nee. Nee, niet nee, per se. Nee. Niet, per se. Yes, niet per se. Heb jij ook speciale kleding om je werk uit te voeren? Of kan je gewoon een, een uniform of een shirt aantrekken, dan is het prima? Mm. Ja, het huispleiding. Oké, okay, is jouw werk ook seizoensgebonden? Kan je het het hele jaar door doen of niet? Ik ja, het hele jaar doen. Je kan het het hele jaar doen. Ah, dit is echt reten lastig. Uh, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat je sowieso binnenwerkt. Uh, want je werkt in een uh, soort lood, zeg je. Uh, je werkt uh, onder andere met je handen. Gereedschap is op zich wel makkelijk. Uh, en je doet het ook nog s'nachts. Oké, okay, ik moet hier even goed over nadenken. Ik denk... Ik kijk ondertussen, de queue heb ook nog even aan, maar uh, blijf stil. Ik denk uh, dat jij in een distributiecentra werkt. Nee. Nee. Ik is echt heel lastig hoor, Jeroen. Uh, wat uh, doe je voor werk? Vrachtwagensje. Oh, je bent vrachtwagensje. Oh, ik had gewoon moeten vragen dat je ook veel op de weg zit. Ik uh, moet mijn eigen uh, in spullen wel in het distributiecentrum sorteren. Dus ik moet het zelf pakken, zelf uh, sorteren oh, en laden. Dat doen ze niet voor je? Nee. Is, is dat, is dat uh, alleen bij jou zo? Of is dit eigenlijk bij elke vrachtwagenchauffeur zo? Dat, dat, dat, dat de vrachtwagenchauffeur nee, dat andere... Okay, nee, ik, ik werk in de, in de automotorsector, dus met automaterialen. Ja, precies. En dat, dat, dat is best wel een bijzondere, bijzondere sector toch? Want als ik. Ik hoor nu ook het knippen liggen, dus ik had het ook gewoon kunnen weten, natuurlijk. Uh, want uh, dit, dit, dit, ja, hoe werkt dit? Uh, die automotive sector. Als ik mijn auto bijvoorbeeld om acht uur naar de garage breng. en zij komen om tien uur erachter, er mist een onderdeel. dan kan in principe om, om, om twee uur smiddags dat onderdeel daar nog liggen, of niet? Nee, alles. Uh, je moet het zo zien, ze hebben tot 6 uur s'avonds de tijd om het te bestellen. Ja. Uh, en datgene wordt dan uh, naar het specifiek centrum uh, gebracht waar ik dan strop uh, laat. En dan moet voor 8 uur s ochtends moet dat weer bij de garagebedrijf liggen. Ja, precies. En, en uiteindelijk zorg jij ervoor dat het onderdeel, in ieder geval. Uh, jij zorgt ervoor dat het bij de terecht terechtkomt. Ja. Ah, oké, okay. oké. Okay, nou, leuk, top. Tot hoe laat uh, moet je werken? Uh, ik hoop als mensen tot een uur of acht, half negen. Tot een, tot een uur of acht, een half negen. En dan, dan hebben alle garagebedrijven in Nederland waar jij bij langs moet hebben... in principe de onderdelen die ze besteld hebben. Uh, dat mag ik wel hopen als ze goed besteld hebben wel. Nou, dat is de grote vraag dan natuurlijk. Als er iemand morgen met een kapotte auto zit omdat er een onderdeel verkeerd is besteld... Uh, dan weten we waar het fout is gegaan. bij uh, de garage zelf. Ja, nou, exact. Precies, precies. Uh, Jeroen, werk ze nog? Uh, Maak wat van tot acht uur. En alvast een hele fijne jaarwisseling, hè? Ja, hetzelfde. Hé, hey, dankjewel hè. Fout en nieuw. Maar, maar niet uit. Ik kan op zich wel vertellen wat het is. Uh, dit is een opname die ik vanmiddag heb gemaakt in mijn straat. Uh, wat je eigenlijk hoort is uh, hoe veertienjarige kinderen die bij mij in de buurt wonen... Uh, hun hele vuurwerkvoorraad aan het wegknallen zijn. Het is echt absurd. Echt absurd. En ik, weet je, ik vind het leuk voor die kinderen. Uh, leuk dat ze het doen. Uh, vuurwerk. Ik heb het vroeger zelf ook afgestoken. Uh, maar ik moet zeggen dat als je in een nachtritme zit... en je wekker op zich wel om twee uur s middags gaat... Uh, dat dat geknal stiekem best wel vervelend kan zijn. Het was vanochtend om tien uur ook wel te horen bij mij. Ja. Even Dit Dit is toch helemaal kut. Ja, oké. Okay, nou ja, het zal ook wel. Het is tenslotte wel foute nieuw, dus uh, we nemen het er maar een beetje op de koop toe. Uh, wat ook in foute nieuws straks voorbij komt, is samen wel wilden echte liefde is te koop, is voor je onderweg. Uh, Naar no, Shaggy, and it wasn't me. Yo, man. Yo. Open up, man. Go where you are, man. My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I, like, no, no. I don't know what to do. So it wasn't you. All right. My a witness, all of you clean up your pillow You better watch your back before she turn into a killer Let's review the situation that you cause a pain To be a true player, you fin know how we play If say a night, convince so to your day Never admit to a word where she say I if to claim my you tell her baby, no way But she caught me on the counter Wasn't me she Saw me kissing on the sofa Wasn't, Wasn't me. me I even had her in the shower Wasn't, Wasn't me She even caught me on camera Wasn't she me She saw the marks on my shoulder Wasn't me Heard the words that I told her Wasn't, wasn't me She see, you make the jig a low flex I study else in favor, you in complex Seeing is believing, so you better change your specs You know she ain't gonna bring a woman for things up from the past All the little evidence, you better know for mass Quick for your hands up, uh, over no off it, uh. But it's about a gun, you know you better run for us. But she caught me on the counter Wasn't me she Saw me kissing on the sofa Wasn't me I even had her in the shower Wasn't me She even caught me on camera no. Wasn't, Wasn't me She saw the marks on my shoulder wasn't me 2026 de foute party, samen wel welten. Jan is ook nog. Ik heb net nog twee tickets gekocht, dus ik ben erbij. Lekker, Jan, tot dan. Het is foute nieuws. Kelly Family, voor je onderweg naar Snap. Eternity. Fout en Nieuw. een week verkering gehad uh, met een meisje. En uh, ja, ondanks dat we toen eigenlijk gewoon 12 jaar oud waren... kwam dit nummer continu voorbij in die ene week. Uh, hij komt uit 1997, dus eigenlijk wel een beetje gek uh, gezien mijn leeftijd. Ik ben nu 23, het is niet zo lang geleden eigenlijk. Uh, maar dit meisje werd soms een beetje als een gekkig meisje gezien... maar wel op een goede manier. Uh, maar daarom werd ze vergeleken met een alien... En dan werd er tegen mij gezegd, you fell in love with an alien. En dit hele romantische verhaal eindigde er na een weekverkering... tijdens de CKV-les toen ze het uitbaakten. Ach ja, maar niet uit. Uh, het is Fouten Nieuw met In de Nacht straks... Ze spreekt een beetje Frans. Donnie en Frans Duits. Frans. Ze spreekt een ja, wat dacht je van deze? Lekker dit hoor. Ik laat hem gewoon even, me even lekker gaan. Giet me vol. Ik giet dit is de samenvatting van uh, wat er morgenavond gaat gebeuren, denk ik. En ook deze komt eraan Lekker dit, hoor, de freestylers. Ja, een garantie dus in een nieuw. Alleen maar dikke hits, zoals deze. Fuse ODG. Dit is A do. It's Fuse! <laughs> See, I just came back from Ghana. Really? And I wanna share this dance that everyone was doing over there. QB tried to show me how to do it.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 I'ma take it right through this. I talk to dance, system the movement. So when you jump on the floor, better use it. First step is a step, step. You can move to the right, to the left, left. You can even freestyle when you step, step. Put your hands in the air, and you rap, rip. So go, go, go. Twist your fingers, you can win.